Het weer, vanavond wolkenvelden en een enkele bui. Vannacht droog, morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af... en stijgt de temperatuur naar 16 graden aan zee... tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Werkzaamheden zorgen voor file op de A12, Utrecht, Arnhem... tussen Bunnik en Maarsbergen, twee kilometer. Op de Van Brinoorbrug waren even problemen... omdat er een auto tegen de vangrail zat. Maar daar is alles weer open. Op de A20 is bij Schiedam een ongeluk gebeurd zojuist. Dus daar gaat nu file ontstaan. En er zijn al problemen bij het Kleinpolderplein op de rijbaan vanuit Gouda. Daar uh, ligt wat olie op de weg. Dat wordt nu opgeruimd en dat gaat nog een half uurtje duren.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 Ga naar nrc.nl slash ipad. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vier over negen. Een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag een mooie de wet. Althans, dat proberen wij te doen hier. Ik hoop dat de luisteraar iets heeft begrepen van wat wij de afgelopen 10 minuten hebben gedaan. Het was verhit hier. Het is hier, het is hier ook altijd warm. Zo nu ook weer. We sluiten weer de week af van BN2D. Dat doen we ook dit uur tussen 9 en 10. Vanavond doe ik dat samen met RTLZ eindredacteur Dirk Veenstra. En ook te zien op RTLZ trouwens. Docent politieke communicatie Chris Alberts. En annekar journalist Alberto Stegeman. We hebben het over Griekenland onder andere. Wat nou als het echt failliet gaat? En uh, ja, daar lijkt het toch wel een beetje op. Eerkarton is dat daar. Uiteraard... Nee, maar daar hebben we het zo nog over. Ja, daar kan het, het op het het een beetje teasen. Ja, hè? Ja. Ja. Ik vind het wel mooi. Het, het, ja. klinkt, het klinkt spannend. Het klinkt spannend, nee. Nou oh, ja. Het is ook echt vreselijk ja, ja, deur, spannend. Ja, het, het, het is absoluut vreselijk het is spannend. Toch, het is niet, maar geheel. het kan niet. Het mag niet gebeuren. Het gaat gebeuren, maar het mag niet gebeuren. Oh, oh, dit, dit, is een dit, mooi, is, dit vind ik mooi Het is nog veel erger wat je ja. nu zegt. Daar ja. Ja. Ja. Ja. gaan we het zo over hebben. Erik doet natuurlijk de muziek. Ja, ik heb uh, drie, uh, drie platen nog in dit uur. Eén uh, band die uh, op pinkpop staat. oude band die op pinkpop staat. Een dode dame. Van de week overleden. Moet toch iets van draaien doen? natuurlijk. Ja, ja. En Greg Holden natuurlijk live hier in de studio. Ach, gelukkig, hij komt ja. Terug. ja, hij komt zo meteen aan. Hij ja. doet oh, zo meteen echt een, prachtig, echt een prachtig liedje. Uh, politiek geladen liedje over Amerika. Maar hmm. echt, echt heel mooi. Dat allemaal zo. En je kan ons volgen via de webcam radio 1nl en dan zie je het vanzelf. Bartjan, de topic van nu. Ja, dat ging vandaag natuurlijk over Facebook. Facebook is, uh, is naar de beurs gegaan. En um, het ging ook over Griekenland. Griekenland ook vandaag weer. We dachten met z'n allen de Sirtaki te kunnen dansen. Maar dat hebben we toch verkeerd gezien. De Grieken moeten opnieuw naar de stembus. Een beslissend overleg vanmiddag op het presidentieel paleis. Maar na enkele uren al werd duidelijk dat er geen meerderheid is... voor de uitvoering van de harde bezuinigingen die zijn opgelegd door het IMF en de Europese Unie. Dat betekent na maand opnieuw verkiezingen. De Grieken gaan steeds meer gebukt onder de bezuinigingsmaatregelen. Zelfs met het reddingspakket van Europa en het IMF... is het tekort op de begroting volgend jaar 8,4 procent. Een op de vijf Grieken heeft geen baan. De partij Syriza heeft het antwoord, zeggen ze. Ja, Seriza is de grootste dwarsligger geweest bij de formatiebesprekingen. En je moet even weten wat voor partij het is. Het is de partij die zegt dat de afspraken met Brussel barbaarse afspraken zijn die in de prullenbak moeten. Ze willen dus helemaal opnieuw heronderhandelen en wel in de euro blijven. Nou, die partij was al een grote verrassing bij de eerste verkiezingen. En bij de volgende verkiezingen zouden ze volgens de peilingen zelfs de allergrootste worden. En ik denk dat Europa daar misschien helemaal niet zo blij mee zal zijn. Het enige wat ze nu zonder problemen en gratis uit handen geven is het Olympisch vuur. Maar naar het geld van onze leningen kunnen we mogelijk fluiten. Ze hebben echt geen keus, zegt EU-voorzitter Barroso. Anders is het echt tijd, is het echt terug naar de tijd van de drachme, zegt hij. We must tell the Greek people that the program for Greece is the least difficult. There is no other alternative. That Has less pain. De vraag is of de Grieken nog tot de volgende verkiezingen kunnen wachten. Er gaan geruchten dat Merkel het liefste op de verkiezingsdag zelf al uitsluitsel zou willen. Ze zou pleiten voor een referendum over de euro op de verkiezingsdag dus in Griekenland. Gisteren werd de kredietstatus van het land verlaagd tot CCC. Veel lager kun je niet. En de banken zijn zojuist ook nog lager gewaardeerd. Nog één duwtje en ze zijn hartstikke bankroet, willen de media ons laten geloven. Maar is dat ook zo? Ja. Daar hebben we Dirk voor aan tafel. Nou ja, en iedereen hier. En daar hebben we het uh, uiteraard over. Maar eerst even uh, dat, dat, dat uh, nieuws: dat was wel opmerkelijk vanochtend. Steeds minder Nederlanders gaan op vakantie naar Griekenland. Terwijl ik denk dan toch, het is juist lekker goedkoop, Dirk. En, ja, ik denk dat dat toch meer te maken heeft met onze situatie. Dus dat mensen ja, ja. zich hier minder <laughs> rijk voelen door... dat de huizenprijzen dalen. Dat we hier bezuinigingen krijgen. Dus minder ver gaan reizen. Misschien eerder naar België gaan dan naar Griekenland. Ja, maar het had ook te maken met bang voor politieke onrust en uh, demonstraties. Ja, en dat je niet je meer dat kan dat is binnen. Doorgaan als je, zeker als je in Athene blijft, volgens mij, kun je prima uh, over straat zonder in elkaar geslagen ja, te worden. maar daarnaast gaan alle Nederlanders op vakantie op Kos, Kreta. En, uh, oh, en dat, ja. dat is gewoon een soort maar, Nederlands oord met... Maar is uh, dus minder met, dan vorig jaar, tot nu toe. Nee, dat is waar. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat op die eilanden je echt niets merkt van, uh, van onrust. Het enige wat je daar wel merkt is dat, dat er heel veel stakingen zijn. Zodat je geen bussen kunt pakken of een taxi kunt krijgen. Geen ofzo. ferry, geen boot. Dat was vorig jaar al het geval. Dat is juist relaxed, want dan kan je je baas bellen. Ja, ik zit vast, sorry. Dat lijkt me dan heel prettig uit. Als je dan nog een baas hebt. Hè? Ja, dat ook. Ja, je, Alberto, jij was er vorige week in Athene. Ja, klopt, ja. En dat je. Het, nou ja, je zei het was een beetje Angstaanjagend. Ja, ik ben niet heel snel bang of dat ik een raar gevoel heb, Maar dan kreeg ik daar wel een soort onheimisch gevoel... van dat daar iets aan de hand is. Heel veel mensen gesproken. Grieken die uiteraard teruggaan in loon. Ik sprak een man die 900 euro verdiende, volgende maand 700. En hij was bang dat hij de maand daarna nog weer 200 minder zou verdienen. Maar er hing een sfeer op straat van mensen die een beetje... Crimineel uh, gedrag vertoonde nogal uh, mensen. Ze ah, zeiden oh, ook: pas op, Nou ja, de ketting die je dan droeg, pas op dat je, dat je, dat je die niet in het zicht uh, hebt. Want dat anders wordt die uh, afgegrist. Nou, tegen mensen: We, we waren met een, met een grote ploeg. We liepen met een camera ploeg over straat daar. En uh, er werd ook uh, geadviseerd om dat niet te doen. En we waren niet eens in een achterstandsbuurt. Uh, eigenlijk door heel Athene uh, maakte ik dat mee. En dat verbaasde me. Uh, ten meer omdat ik dat in dat land niet had meegemaakt. Maar ze zeiden ook: Die stad is eigenlijk de laatste maanden enorm aan het veranderen. Alsof ze. Uh, uh, nou ja, de onrust en de onvrede die daar is, uh, uh, alsof ze dat echt uh, uh, uh, op andere mensen willen, willen uitbuiten. Maar dat merk je dus ook aan de sfeer die daar hangt? Ja, echt. Er hing, hing een heel uh, nare sfeer. Toen ik En ik ben een, een buitenstaander. En ik ben er wel eens eerder geweest. En toen had ik dat helemaal niet. Maar nu had ik dat wel. Maar en het is ben... niet dat mensen persoonlijk... We, we kennen allemaal het verhaal van die, die Nederlander die in elkaar is geslagen. Ja. Zo was het. Neem ik aan niet. Want je ziet er ongezonde uit. Maar nee, het deden is echt... ze ook naar tegen jou. Nee, ook de mensen die... En daar ben ik eerder geweest. Die, die in een bepaalde wijk die zeiden... Je moet die s'avonds de straat niet meer opgaan. Want het is onveilig. En, uh, en overal en mee, overal heftig. politie. En, uh, nou, het, was, het was iets wat, wat mij verbaasde. Ik ben geen insider, ik weet niet precies hoe het daarvoor uh, staat. Onveilig, maar om onveilig vanwege de zouden overvallen kunnen plaatsvinden omdat mensen geen geld hebben? Ja, en ik, ik, ik vroeg ook, is, er, is hier de veel toegenomen de afgelopen tijd? Criminaliteit, dat was gigantisch geweest, wat ik ervan begreep. Dat komt allemaal daardoor, Dirk. Mensen in financiële nood doen rare dingen en dat, dat je misschien een derde wereldland zou verwachten... maar dat is nu inderdaad binnen de grenzen van Europa gekomen. Ja, dat klopt. En, en net had even gezegd, één op de vijf uh, Grieken is werkloos. een op de twee jongeren is werkloos. Dat geldt ook voor Spanje trouwens. Maar ja. dat, dat zijn gigantische aantallen. Het is nog, nog maar vrij kort, dat het duurt nog niet zo heel erg lang. Maar, maar weet je, wel, je praat wel eens over verloren generaties. Wat doen die kinderen, wat doen die jongeren? Die gaan dus naar Duitsland bijvoorbeeld. Ik las deze week een verhaal dat de immigratie in Duitsland afgelopen jaar tot recordhoogte gestegen. Ja, je, je zoekt toch je heil ergens anders. Nou, ook... als je uit Portugal ga je nou bijvoorbeeld naar Brazilië... Ja. waar dus dezelfde taal spreken van Angola. Ja, als Griek, waar moet je naartoe? Maar goed, dan ga je misschien toch naar Duitsland. Moeten we ook niet een klein beetje bang zijn... want dat land heeft natuurlijk in zijn redelijk recente geschiedenis... daar ervaring mee met een eventueel achter. Het zou in theorie nog best kunnen. die militairen, die worden ook al wekenlang of maandenlang... niet uitbetaald, geloof ik. Ja, maar uiteraard is dat dat niks aan de feitelijke... aan economische situatie van dat land gaat veranderen. En zeker nog... Als dat gaat gebeuren, dan is een exit uit de euro in één keer een gebeurd. Feit, ja. En dat is, nou, daar is nog steeds niemand bij gebaat. En dat is nu het spel wat plaatsvindt. Hè? Dus de, de krachten binnen Griekenland, de krachten binnen Europa... zitten aan elkaar vast, we zijn tot elkaar veroordeeld... We hebben de Grieken net zo hard nodig in Europa... als de Grieken ons uh, nodig hebben, als Europa... om hun te helpen door deze misère. Dus het, het, dat, en dat spel wordt nu gespeeld. En er maar... zijn er verkiezingen voor nodig. Die hebben er niks opgeleverd in de eerste ronde. Nou, daar hebben we geen zakkenkabinet gehad. Beurs in paniek, onrust alom. Nu krijgen we dus nieuwe verkiezingen, 17 juni. Mm -hmm. Het lijkt op dat de stemmen iets meer anders verdeeld gaan worden. Natuurlijk nog steeds heel veel stemmen voor die anti-Europa-partij. Alhoewel, die zei terecht, we willen toch in die euro blijven. De vraag is of dat kan. Maar dat op die manier. Hè? Maar dat zei dan zo. Je moet je nou wel houden aan afspraken. De, de, de aanhang van de oude partijen, hè, dus de Nieuwe Democratie en de Paas, ook de Socialisten, is ook weer iets groeiende. Dus de kans dat er een nieuwe regering toch kan worden gevormd. die bereid is te voldoen aan de Europese uh, maatregelen, ja, de eisen, is toch wel is groter, groter geworden, denk ik. Dus, die lijkt groter te zijn. Dus daarmee, maar dat lost dan toch niet zoveel. Maar als je dat hele uh, plaatje schetst, dan lost dat dus niet zo vreselijk veel op als er een, uh, toch een regering komt. Want dat doet niks met die, nee. met die criminaliteit... met die nee. werkeloosheid, met de uitzichtloosheid... Nee. en het feit dat die mensen nog tien jaar in die situatie nou ja, gaan zitten. Dat was ook de reden dus... waarom ik net kwam met die eventuele staatsschip. Omdat ik ja. me heel goed voor kan stellen... Nee. dat die Grieken ze onderhand hun eigen politici ja, niet maar geloven. Is... Nee, nou, dat dat ook ze al volgens mij al nooit. Uh, al <laughs> afgelopen tien jaar misschien niet meer. En, en nu zeker niet meer. Maar nogmaals, je hebt toch een politicus nodig... wil ja. je het systeem overeind houden. Ik denk dat ze nog steeds democratie willen. Ik denk dat dat ook verstandig is, maar los daarvan. Maar ook al zou je militairen aan de macht geven... het lost financieel niks op. Chris zegt, is wel, het is wel belangrijk. Want of ze gaan uit de euro en dan. Uh, nou ja, of, ze, ja, of, ze, gaan, of dat, ze gaan failliet en dan breekt helemaal de plus ja, uit. Maar, maar als we de kat als ze, de, de het gaan, gaan bezuinigen, is, is, zit je alsnog ja, met, maar met die situatie. Het is nu kan je bezuinigen, bezuinigen en dus daarmee gebeten worden door de de kat. En maar als je uit de euro stapt en dan denkt van, dan zijn van alle problemen af. Nee, want dan gaat het hele land echt alles falikant, gaat kapot. Wat gebeurt er dan? Nou ja, al het leningen. Ik heb we praten over bijvoorbeeld. Um, we hebben net die, die, die, die dat faillissement, eerste faillissementronde gehad, waarbij bijvoorbeeld de banken een deel van hun schuld hè, die ze aan de Grieken hadden geleend niet terugkrijgen. Kortom, dat leverde heel veel pijn met de banken op. Dat is allemaal net goed gegaan. Dat scheelde de Grieken pakken met 100 miljard euro. Dat scheelt een beetje, maar er is een druppel op de groeiende plaat. Maar als je, want er blijft nog steeds 250 tot 300 miljard schuld over. Staats, staatsschuld over. Maar let op, dat is de staatsschuld. Als, als er, ze uit de euro gaan, dan is het niet alleen maar dat je spra, spreekt over de staatsschuld. dan praat je ook over de schuld aan bijvoorbeeld normale Grieken. of aan Griekse bedrijven. Nou, en de, de, de, dus die de, mensen de, worden straatarm? Exact. Al die leningen, al, hein, al het geld komt niet meer terug. Alle Grieken kunnen niet meer aan elkaar terugbetalen. Kortom, mm -hmm. dan krijg je een financiële chaos. Dan heb ik jou daar. En wat gebeurt wordt er dan? Dat er dan misschien wel een biljoen euro. Door het putje gaat ergens. wat Iemand... gebeurt er dan met, op het niveau van, van gezinnen? Van nou ja, individuen? iedereen raakt dus paroese baan kwijt. En dan... zij, laten we zeggen, Griekse olijven aan andere Grieken levert. Want dan blijft, laten we zeggen, de kosten die je maakt zijn redelijk normaal. en die... maar dan, de dan terug heb je dus. Maar dan uh, Ja, bijna, dan krijg je ja. een hele bazaal systeem wat opnieuw opgebouwd kan worden. En daarmee, kijk, die Griekse drachma die dan terugkomt, is een stuk minder waard. Dus zij kunnen zich niks meer permitteren uit, uit Nederland. Nee, geen bloemen, geen, geen, geen Duitse auto's meer. Uh, ze kunnen hoogstens hun eigen producten kopen. Dat kan, en daarmee worden die Griekse producten wellicht ook, dankzij die drachme, goedkoper voor ons. Maar goed, ik ga niet meer Griekse olijven eten dan ik tot nu toe. Doe. Want ik kan het wel betalen, denk ik dan maar. Dus ik zie niet zo in dat Griekenland daarmee geholpen zou zijn. Ze worden wel goedkoper voor het buitenland. Maar nou, wat is de oplossing? Maar ik ga niet meer olijven eten. Ja, wat maar wat is dan de oplossing? Nou, die is er bijna niet. Nee. Behalve doormodderen. En op termijn de banken die hier dus de, de, de schuld hebben uitstaan aan Griekenland... zo sterk maken dat ze zo meteen een Grieks faillissement kunnen trekken. Dus we moeten gaan ze met elkaar gespaard. Maar ja, Griekenland nu. gaat. Nee, want kijk, we praten nu. We hebben nu een plan opgetuigd. En daar doen we al een hele tijd moeilijk over. En daarvoor moet Griekenland mm -hmm. heel hard bezuinigen. Dat plan is dat ze in 2020 nog steeds te veel schuld hebben. Oh. Dus dat Grie is. Het Griekenland idioten. gaat echt niet failliet. Dat laten, gaat, dat laten ja, wij echt niet is ja, maar is ja, maar je, failliet. Technisch gezien zijn ze al failliet. Ze gaan failliet. Kijk, technisch maar het gezien zijn ze al failliet. Want als je ook maar één euro niet terugbetaalt aan de schuldeiser. dan ben je failliet eigenlijk. Nou, dat is gebeurd met die saneringszonde van eind vorig jaar. In 2020 hebben ze nog steeds zoveel schuld over dat ze dat ook nooit van zijn leven kunnen gaan terugbetalen. Dus er volgt nog laten we zeggen, een tweede grote faillissementronde. Maar nogmaals, daar voelt de Griek weinig van, want die schuld zit bij ons. En als die schuld dan bij ons, als die banken sterk genoeg zijn, zouden ze eventueel die schuld dan ook kunnen kwijtschelden. Ja. Is dat... En, nou, dat is de truc. Dat is ja. de truc. Maar, duw die bal voor je uit, ja. dan dus schot het blikje nog een keer een stuk verder die straten. Dat ze het een beetje vergeten zijn en dan zeggen we nou laat maar zitten. Maar ja. dat betekent ja. wel, als die banken de, de schulden kwijtschelden, en dat zijn Nederlandse banken bijvoorbeeld, dan gaat bij ons oh, de ja. rente omhoog, want die banken moeten dat ergens terugverdienen is er dan al dat is al kan ik hand, weer gaan huis kopen dat is al aan de hand ja. maar dat hebben ook nu al met onze eigen meer. problemen Want de banken zijn niet gauw bereid om jou een nieuwe hypotheek te verstrekken nou ja jij met jouw gigantische de de de Zullen... oh, neem even ja, de regisseur ja. Bart. Maar, nou, met de nee, maar de banken zijn al Bart. heel streng geworden. <laughs> he? En die hebben inderdaad al, al, al heel, heel weinig vet nu op de botten. Dat zijn ze aan het sparen. Maar want... is dat inderdaad zo? Banken gaan straks als zij hun verlies moeten nemen, dat de berekenen ze door aan de doen we altijd. We praten over ja, bankbelasting bijvoorbeeld in Nederland. Ja. De politiek wil dat heel graag. Maar door die banken, ja sorry, ik wil mijn salaris blijven houden als topman. Dus ik ga dat keurig doorberekenen aan, aan mijn klanten. Dus banken. Maar, er is ook geen andere in, maar dat heeft niet zoveel met die salarissen van die directeur te maken. Dat heeft iets te maken met dat er gewoon geen andere inkomstenbron is. Bedoel, het moet uiteindelijk altijd van de klant vandaan komen, toch? Dat is wel zo, maar je kunt ook zeggen dat we maken de kostenbasis van die banken minder duur maken. Even Ik wel verdienen. Ik even zie het niet. Concluderend, wat, uh, wat, straks zijn er verkiezingen. Oké, okay, jij denkt, ze redden het wel, er komt een, een, een, echt ik, wel een coalitie. Ik, ik, ik, die... ook, ik, hoop, het, maar, ik hoop dat ze een coalitie kunnen vormen, want dan komt er een kabinet en dat kabinet zal waarschijnlijk inderdaad conform de, de afgesproken uh, regels met Europa. Maar deze generatie rommelden. Grieken is gewoon verloren. Deze generatie Grieken heeft er tien jaar lang heel mooi feestje gehad. En zal nu, ja, laten ja, niet vergeten. Ja. En, en, zal, en zal nu wat minder moeten, maar dan ja. moeten ze zelf worden. ga als doorsneek, Grieken natuurlijk niet zo heel van doen, want daar heb je ja. niet voor gekozen. Zo nou, ging het gewoon. Nou ja, die heeft die politiek gekozen die daar toen, ja. weet je wel, diezelfde Griekse staat heeft gesteld. Ja. Let wel, in Grieken zijn heel veel ja, mensen ambtenaren, Waarom zijn ze ambtenaar, omdat ze uh, die partij ja. hebben gestemd van hun keuze. Partijen, hè, het systeem daar in Griekenland was altijd een beetje zo van: als je mij stemt, geef ik jou een baan. Ja. Nou, er zijn duizenden ambtenaren daar die geen, nou ja, fuck te doen hebben. Sorry, dat grijp zo hard zeg. Dat mag best wel maar, dat anders. Antwoord... Maar dus een verloren ja. generatie. Heel lang. En dat gaat dan blijven duren. Ja, ik ben bang dat, dat, um, dat dit nog wel de Grieken nog wel uh, 15 jaar gaat, uh, gaat teisteren. En ze blijven in de euro. Gokje. Um, we doen er alles aan om ze erin te laten, om het erin te houden. Ja, het zal. Ze blijven in de euro. BNN Today zet een punt. Punt achter de week. Een oh, Dirk, zag je dat? Hij hield zijn vingers af. Ja, dat, ja, dat ik heb ik nou naam gezegd. gezegd, maar het, het moet, ja, anders het, is het compleet. Ja, ja ik, ik zag hem ook, ik zag twee vingers. zo. Ja, ja. ja. Uh, ja uh, aankomend weekend, althans volgend weekend niet dit weekend, maar volgend weekend is het weer zover. Dan gaat, uh, uh, gaan er 65.000 mensen per dag in de richting van Landgraaf in Limburg, want dan is het Pink Pop tijd. Heerlijk. Ja, nee, ik zit te denken dat dit dat past in de zomer. Maar dat, uh, nee, het staat echt zonder ja, ja. in de zomer. Als je naar buiten ja. kijkt, hebben we nog niet erg schijnt. Ja. Ja. Ja, Het schijnt volgende week redelijk stabiel lenteweer te worden. Dus ik heb goede hoop. Maar uh, Pinkpop is alles mooi. De, je hebt uh, paaspop. Dat is het, echt het begin van het festivalseizoen. En de eerste grote knaller is natuurlijk Pinkpop. Met drie uh, grote afsluiters. Uh, dit jaar zijn dat Linkin Park. Op de zondag en op de Schrikker. maandagavond. Ja, wat je er ook van vindt. De vorige keer heb ik zo'n Pinkpop gezien. Kan je vertellen? Het is een beetje, beetje emo-rockpop. Het, het is natuurlijk best hard. Maar dat hele veld ging los op Linkin Park. Uh, oh, oh. En op de maandag is het Bruce Springsteen. Maar op de ah. zaterdagavond... Jezus. Hebben een, is, er, is er weer een band uit de, uit de magnetron gehaald, door Jan Smeets. Um, die ik echt voor het laatst heb gezien in 1986, als ik me niet vergis. Uh, daarna gingen ze naar het van ik dacht, ma, dat vond ik dan niet, is het niet meer zo. Maar het was een van mijn aller, allergrootste depressieve ontdekkingen uit de jaren <laughs> 80. Want de album 17 Seconds and Faith die kan ik dromen van voor naar achter. Begonnen in de jaren 70 met een soort ja, wat was het, lekkere, een lekkere postpunk en uh, uh, scherpe liedjes. En toen werd het heel depressief en daarna liet Robert Smith zijn haar groeien, dat zwart en smeerde zijn lippenstift over zijn gezicht... en toen vond de hele wereld opeens leuk. Toen hield ik er een beetje mee op. Dit was eigenlijk een soort van overgangssingle. Net tussen dat depressieve en dat hele poppy in. Deze heet Let's Go To Bed. Je hoort The Cure. als ze deze spelen, hoor. Het zal wel niet. Het zal wel... Friday, I'm in love. Worden. Ja, dat, dat is het... ook leuk. Achtergedreutel, Dit was ja. leuk nog. You're the cure. And let's go to bed. Niet doen nog, hoor, trouwens. Niet naar bed gaan nog. Nee, okay. Half tien. Het wordt nog spannend, namelijk. Het wordt juist ja. nu spannend, toch? Ja. Ja, want uh, jij hebt een update. Ja. Mijn uh, collega's uh, bij NOS Teletext hebben hard zitten werken inmiddels een uh, update over GroenLinks kunnen geven. In uh, GroenLinks woedt een conflict over Tovik Dibi. Nou, dat weten we inmiddels wel. De kandidatencommissie onder leiding van Tof Tisse acht hem ongeschikt. Maar de fractie in de Tweede Kamer en een aantal partijprominenten vinden dat hij toch moet worden voorgedragen. Dat ze melden GroenLinks-bronnen aan de NOS. Dus dat zou de kwestie zijn. Een ruzie tussen de partijprominenten en de sollicitatiecommissie. En daar hangt het bestuur dan ook nog ergens tussen. Ja, dus die kan niet de commissie die vindt hem ongeschikt, maar we weten natuurlijk niet op wat voor gronden. Nee, en, en Koen de Recht, die, die twittert er ook over. En die schrijft dat ik Dibi ook een bezwaarprocedure is begonnen. Omdat die commissie dus voornemens zou zijn om één lijsttrekker naar voren te schuiven. En dat zou dan Jolande Sap zijn. Het is natuurlijk wel raar. Iemand die zo ik bedoel, hij staat nummer 7 op de lijst. Ja. En dan mag je, je mag wel leuk Tweede Kamerlid zijn, maar dan mag je je niet kandideren voor... Lijsttrekkerschap. Ik zou denken, bij de gemiddelde de partij kunnen ze heel veel Kamerleden vinden... die ze absoluut geen lijsttrekker willen maken, hoor. Dat is echt niet... Uh, ja, maar bij weet ja. maar het CDA, je iedereen ze melden. Waarom ik GroenLinks neemt dat bij niet? Ja. Nou ja, What's we weten problem? bij het CDA, feitelijk weten we bij het CDA niet welke zes mensen. Nou, van één weten we het wel, maar er zijn zes mensen die zich als lijsttrekker hebben aangemeld... en die niet in de verkiezing zijn deelgenomen. Die hebben deelgenomen, dus dat is precies dezelfde zaak. En daar waren het kennelijk geen... Mensen die wij kenden of die wij van enig belang achten. En daarom is daar geen gezeur over ontstaan. En het is in dit geval wel zo. Maar ja, in feite is het natuurlijk een discussie over hoe voer je tovendien Do ja, maar, maar niet. Uh, daar gaat het over. Zes en zes maakt twaalf. En dit is 1 en 1 is 2. Bedoel, ja, het, het gaat over mensen die je niet. Ja, het gaat over de overtuiging dat iemand niet geschikt is. Ik, bedoel, ik heb er verder niet zoveel mening over. Maar als jij ervan overtuigd bent dat iemand het niet kan, dan kun je op verschillende manieren kun je dat proberen dat op te lossen. Nou, dat is één. Manier. Ja, maar dan kun je het toch ook overlaten aan de leden. Nou ja, dat kan wel. Nee, Je hebt natuurlijk dat. wel maar... zo'n kandidatencommissie. Die, ja, die is daar voor om, die... om iemand te kandideren. Voor die, die heb je om die inschatting te maken. Dus ik bedoel, dat, moet je, dus dat moet je die hele commissie dus, niet hebben. Vind je, vind je het, de die is natuurlijk nogal volbagen geweest... door een om de media op te zoeken deze week. Nou ja, ik bedoel, dat, dat moet je tegenwoordig via de media doen. Dus Dat lijkt me helemaal niet raar dat hij nee, dat... Maar waarom uh... heeft hij niet gewoon afgewacht wat die kandidatencommissie zei? Nou, omdat hij natuurlijk waarschijnlijk omdat hij hem al aanvoelde komen. Omdat hij dacht van als ik via de media momentum uh, creëer... Dan kunnen, ze niet meer Dan kunnen ze er niet meer omheen. En daar zit waarschijnlijk nou, daar zit natuurlijk het echte conflict. Uh... Nou ja zeg, iemand die gewoon op nummer 7 van de GroenLinks-lijst staat, al ja. jaren in de Kamer zit. Dus niet, hij komt niet opeens hij van links-binnenvallen ja, of zo. Die dan niet ja? geschikt zou zijn als politiek leider. Um, uh, uitgemaakt door een kandidatencommissie. Ik zou wat willen weten wie die kandidatencommissie eigenlijk nou, ja, Dat dan... betekent dat er helemaal geen oordeelsvorming meer mag zijn. Ik bedoel, ze hebben die commissie toch, ze hebben die commissie zelf ingesteld ja, maar je... om deze oordelen te geven. Dan kun je wel achteraf, mag je het best mee oneens zijn? Dan is het gewoon toch een beetje de vraag, waarom zegt GroenLinks niet gewoon vooraf? Iedereen mag zich als lijsttrekker aanmelden en wat gaan we over iedereen stemmen? Nee, maar ik kan me voorstellen dat, dat, je, dit, dat je dit doet om, om echt uh, Jan met de pet zeg maar uh, buiten de deur te houden, maar een Tweede Kamer dit, de zo hoog op, op, op de lijst. Mona Keizer, heel onbekend, hartstikke, lijkt, zeg ik maar bij, hartstikke competent te zijn. Nou, nou waarom ja, zou Ze is gewoon wethouder. Tietje, is dat wil niet kunnen. Ik zou het niet weten. Ik denk dat de gemiddelde wethouder van GroenLinks uit de grote gemeente uh, beter zou zijn ja, maar, als lijsttrekker dan ja, Tovek Diebe. Maar goed, eerst, die... eerst dacht je dat er niets aan de hand was. Vervolgens vind je het heel erg normaal dat ze zeggen dat die Tovek Diebe niet geschikt is. Nee, dat zeg ik niet. Dat nou, is nou, allebei wat het niet zegt. ik, ik zeg ja, dat ja, niet dat, dat zeg. Ik zeg dat ze daar mensen voor hebben aangewezen. Die hebben ze in een commissie gezet. Die, hebben, die zouden daar een oordeel over geven. En dat hebben ze gedaan. En is het raar als je dan het inhoudelijk niet eens bent met dat Alle oordeel? Dat van... je niet vooraf gezegd hebt. We willen daar geen commissie over maken. Dat een helemaal openbaar. Maar, wat, maar als dat zo is. Ook al is dat zo, het is natuurlijk ook een beetje raar... dat je als commissie niet dan denkt... nou, oké, okay, we vinden hem eigenlijk niet geschikt. Maar goed, het wordt zo'n enorme rel als we dat nu naar buiten gaan brengen. Laten we, Laten we maar gewoon die lijsttrekkersverkiezingen houden... want Sap wint het toch wel. Ja, ja, misschien, alle GroenLinks-prominenten vinden, het vinden ja, dat hij dat, dat gewoon door moet. Ja. Nu? Maar ja. dat vonden ze vanochtend nog niet. Want vanochtend wisten ze dat nou, nog niet. Ding is er is een andere inschatting gemaakt. Die interne strijd voor een nieuw politiek leider... Dat is volgens mij niet goed voor, uh, voor de partij. <laughs> nee, dat nee. nee. ligt nee. niet op straat. Het dat lijkt me ook niet. Zou, nee. Het niet op straat. Ze gaan het straks uitvechten in Nieuwsuur, heb ik me laten vertellen. Dus, uh, oh, dat lijkt lijkt me ook heel een goed, goed mooie media wel. met een miljoen kijkers enig. <laughs> <Goed>. <laughs> Jezus. Ik moet een beetje lachen om jou soms. Waarom? <laughs> gewoon. Dat, is toch gewoon, dat is toch precies hoe je het niet moet doen? We gaan het in een boxring doen ook. Ja. We gaan het nieuws doen. Tenminste, als het nieuws er al is. Is het nieuws er al? <laughs> nieuws. Ja, jongens, heren, bedoel ik. Één iemand moet even plaats maken denk ik. Of komt het nieuws niet vanuit hier? Het nieuws komt vanuit, uh, ah, vanuit uh, Spreeksal Nee, ergens. blijf zi lekker zitten, Dirk. Het nieuws komt ergens anders vandaan. Ik ken mijn plaats, hoor. Ja, nee, blijf zitten. Het is één minuut voor half tien. Liesbeth, Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal. Jullie hadden het er al over. In de top van GroenLinks is een conflict ontstaan over Tweede Kamerlid Tovic Dibi. Volgens Bronnen weigert de kandidatencommissie hem voor te dragen als kandidaat lijsttrekker, omdat hij ongeschikt zou zijn. De voltallige Tweede Kamerfractie en prominente als oud-partijleider Halsema vinden dat hij wel voorgedragen moet worden. Ze vinden een weigering onverkoopbaar. Jolande Sap moet volgens de kandidatencommissie de enige kandidaat zijn. Gisteren heeft de kandidatencommissie onder leiding van Tof Tissen Dibi afgewezen. Vandaag ging Dibi in beroep, maar... Die afwijzing is bevestigd door de commissie. Het partijbestuur vergadert momenteel over het standpunt van de kandidatencommissie. Verwacht wordt dat er vanavond een besluit valt. Het bestuur beslist of Dibi wordt voorgedragen, ja of nee. De Amsterdamse burgemeester van der Laan geeft toe... dat er iets is misgegaan bij het politieoptreden tegenover krakers... afgelopen zondag, zo zei hij tegenover de Amsterdamse tv-zender AT5. De politie sloeg stevig in op een groep mensen... die een pand in Amsterdam-Oost wilden kraken. Bijna veertig krakers werden gearresteerd. En de Maastrichtse advocaat Fernand Trippels wordt vermist. Hij is maandagmiddag voor het laatst gezien... op de parkeerplaats van het Eurotel in de Belgische plaats Laanaken in de buurt van Maastricht. En daar vond de politie zijn grijze Maserati. De Belgische politie is naar hem... Op en heeft een opsporingsbericht over triples verspreid. En dat is nieuws op dit moment. Iedere vrijdag een mooie break. BNN, een punt. achter de week. Ja, je luistert naar BNN op Radio 1. Iedere vrijdag sluiten wij de week af. Deze week hoorde je, Nou, hoor je nog steeds, journalist Alberto Stegeman, docent politieke communicatie Chris Alberts en rtlz eindredacteur en presentator Dirk Veenstra. En je kan ons zien op de webcam radio1.nl. Um. Ja, naast mij Erik Kortom. Hey, hi. Hé, hey, hi. Hey, hi. hi. Laten we ze een mooi rustig nummer draaien. Ja, draaien? En nou, hij, gaat het, hij gaat het spelen zelfs, ja. Want uh, um, normaal gesproken zit ik hier natuurlijk met, met een schitterende platenkoffer en, en een cd-speler. En ik heb uh, vandaag meegenomen Greg Holden, uh, singer-songwriter. En hij komt uh, van oorsprong uit Schotland, maar woont al heel lang in New York. En uh, doet het daar heel goed. En inmiddels in Nederland ook heeft vijf uitverkochte shows gespeeld. Uh, gespeeld laatst in Duitsland gedaan, in Denemarken. Uh, en hij komt in september terug. Um, maar hij gaat een heel mooi liedje spelen. Ik wil eigenlijk even aan het werk... Greg, um, American Dream. It, it, what, it, what is it, what's the song about? Um, well, the song is about a very happy subject. <laughs> of a, a homeless couple on the subway in New York. Uh, it's something I actually saw... and I was sat with this couple once. And uh, there was a guy and a woman... and they were um, the woman was kind of crying... and freaking out a little bit. And she had a scarf over her face... and was kind of ashamed of what she was doing... and the guy they looked like a normal couple it was really weird and then they had all the possessions with them the guy was very he was very positive you know it was, it was very strange in this very strange moment of sadness the guy was very he was like don't worry i figure it out like i stole these phones today you know i'm going to sell them and we'll get somewhere to stay t tomorrow and it's it was just like oh my god i can't believe this is happening so i wrote i wrote this these verses on my phone and and then got home and put it to music and yeah this song came out i guess America. Zullen je het, ja, het even vertalen? Ja, ze we het even vertalen. Greg zat ooit in de, in de subway, dus in de metro in, in Londen... en zag daar een, uh, een dakloos stel. En die vrouw was erg aan het huilen en verdrietig... En uh, de beste man probeerde haar te troosten door te vertellen... ik heb vandaag twee telefoons gestolen en die ga ik straks verkopen... en dan kunnen we misschien wel ergens daar kopen of eten of wat dan ook. En Greg is dan zo'n singer-songwriter die dat ziet, neemt dat in zich op... en schrijft ter plekke een tekst op zijn telefoon, neemt het bijna naar huis... en maakt er dan een prachtig liedje van. Dat is echt, dit is, dit is, dit is zij waar hij heel goed in is. Moet je maar luisteren. Opletten al bij yes. Ja, ik zit weer klaar voor. <laughs> Greg Holden, een <in> American Dream. <middels> Don't you worry, darling I'll try to keep you warm tonight Please don't keep telling me you're starving I'll do all I can to put it right I'm gonna make some kind of living um, I'll take the night shift if I must But I won't stop till I find something And make you a promise you can trust I know that we've been losing lately But I've one last thing that could be sold I could pawn the watch that my father gave me And buy a shelter from the cold will shine soon, oh, our light will shine soon. face Cause you're not the one who should be worried And we're not the ones who are disgraced I'm gonna stick it to the man I'll do anything I can To keep those fuckers off our money They won't ever understand What I want for you And what I we're gonna live the american dream be millionaires by the sea not a worry in the world one day we'll have our little girl we'll call her lucy we'll call her lucy we'll call her lucy oh our light will shine en de statement of the year. Ah, oh, ja precies, Craig. En een strijdje met tranen hier op de stoel. Yeah, Kijk nou. En, vind, vind... en helemaal terecht. Ik vind het heel mooi, echt. Ik was echt geraakt. Oh, wat mooi. Ja. hij is in tears. Craig oh, You Holden. did that, Craig ja sorry. Het was ook echt fantastisch. Hij komt terug, ik zeg het nog even, maar eventjes in september voor vijf shows uh, opnieuw in Nederland. Dus uh, dan, uh, dan ga ik het wel weer een keertje roepen en yeah, dan neem je hem weer mee. en dan neem toch? ik hem gewoon weer mee. Greg, thank you very much. Oh, thank you so much for having me, I appreciate it. We gaan we verder. gaan we naar ons verslagherf Joris Kreugel. Die duikt iedere week de plaatselijke kroeg, kroeg in en bespreekt daar het nieuws van de week. Rondje van Joris. Ik ben Henk, 25 jaar. op Zoek naar een vrolijk meisje met diepgang. Dat houdt van het buitenleven. Het is boer Henk uit Opdam. Maar voor de rest, ja, voor mij is het een onbekende. En, uh, ja, nou van gezicht uh, van tv. Ik kan hem alleen van de kermis. Dus daarvan kan ik hem zelf. Maar uh, ik zal hem niet hier snel zien in Opdam zelf. In het centrum van... Uh, en vanavond, hier op vrijdagavond, zit ik in Nelly's Café in Opdam. Met Nelly, Sander en Maaike. Maar het is wel op dit moment het kijkcijferkanon. Het is pas één keer uitgezonden. In het najaar wordt het helemaal uitgezonden. Boer zoekt vrouw. Er keken van de week weer 3,5 miljoen mensen naar. En Boer Henk ja, is eigenlijk een van de hoofdrolspelers, hè? Ja, zeker weten. Maar het is ook een leuke knul om te zien zo. En leeft dat hier in Opdam? Het is super, hoopreuring. Ja, dat is gewoon te gek. En uh, ga maar vragen, iedereen Iedereen leeft mee. Ondanks dat je hem niet kent. Het verhaal ging dat er een uh, reclame werd opgenomen bij het bedrijf. Over Campina of wat dan ook. En uh, ja, nou schijnt gewoon... Uh, hoe vrouwen de eerste aflevering opgenomen te zijn daar ook. Misschien had hij niet eens van het programma mee. hoeven doen. had hij hier een keer gekomen? Want er zijn genoeg meiden hier hoor. Boer Henk snapt het gewoon eigenlijk helemaal, nee, niet ja, hier het leven in Opdam. Nee, hij, uh, hij snapt het even niet. Snap jij dat zoveel mensen daarnaar kijken? Ja, voor mij, ik vind het dus niks. En waarom vind je het niks? Nou ja... Het gaat over niks. Dan gaan we gaan overal op zoek, En als je dan achteraf hoort wat er allemaal dan weer gebeurt, net als met die vorige aflevering. Dan ik zoiets van, ga gewoon zelf op zoek. Op een gegeven moment kan je overal een programma over maken. Snap jij? Dat er 3,5 miljoen mensen naar zitten. Nee, nee ik uh, kijk er ook van op. Dat er zoveel mensen nog thuis zitten. Er, er is wel meer te doen dan uh, TV kijken op zondagavond. Ik heb een, dus een paar afleveringen gezien ja. daarvoor. Ja, en ik vind het dus wel heel leuk om naar te kijken. Tel eens, wat is er nou zo leuk aan? Nou, goed hoe, uh, hoe, hoe, ja, hoe een man een vrouw zoekt. Wel interessant, ik vind het leuk hoe de boeren het vertellen, hoe het gaat, hoe het, gaat, hoe het boerderij gaat. Omdat zelf ons gezin er ook heel veel mee te maken heeft gehad, hoe het boerenleven. En ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat het een beetje uitsterft, het boerenleven. En er heel weinig vrouwen of mannen zijn die dan zo bij elkaar komen. Dus ik vind het wel heel leuk om naar te kijken. Maar waar komt die kracht vandaan? Ja, Misschien toch door uh, die voor een uh, juist best. Is de eenvoud ook van het programma? Dat denk ik wel. Je moet niet zo moeilijk doen. nou Bij ons het hele gezin, zou het gezin voor thuis blijven, denk ik. Mijn moeder die kijkt het uh, elke zondag. Ja, ja die blijft voor thuis. En als boer Henk straks in het najaar te zien, staat op dan dan helemaal in op kop? Ik denk dat het ook wel een beetje een nuchter volk is om dat, uh, helemaal een hele hype van te maken. En, uh. Uh, we gooien een groot scherm hier aan. Het ja? is net zo makkelijk, dat kan het iedereen het zien. Dus het wordt net zoiets als uh, het EK-voetbal. Ja. Misschien kan Walter Kroes dan nog uh, FIFA Boer Henk zien of zo? Ja, maar, ik bedoel, er zijn er wel meer he, die een leuk liedje kennen. Maar jij gaat in ieder geval wel kijken naar Boer Ja, Voetbal. zeker. Ik wil het nu wel zien. En alleen echt omdat Boer Henk erin zit? Ja, zeker weten. Boer Henk niks voor jou? Nee, ik heb er al eentje. Maar als je die ene niet zo hebt, zou Boer Henk dan... Uh... Wie weet, als ik hem in de Tegen wie weet. Dat weet een boerriddetje willen worden. Ja, maar ik kom zelf ook bij een, van een boerendorp vandaan. Een oh, dus je bent de klap dus, uh, van de zweep. Ik weet, uh, ik weet hoe het is. Vrijdagavond. En uh, op Boer Henk en op op op. Hè, ik kom en, niet eens maar... Op Dam. En op op Dam. Op, op Dam. Nou, Santé. Santé. Ja, dankjewel. Kijkt er iemand boers op de vrouw? Ja, Alberto, Alberto. Ik heb het afgelopen zondag gezien. Ja. Zie je? Ja, zeker. Nee, zeker. Ja. ja. En? Nou. We mogen ze niet over die hebben, Het is hetzelfde als vorig jaar. <laughs> nee. We hebben gewonnen. Wie vindt het leukst? Nou ja, het meest zielige is... Uh, heet die Henk? Henk. Ah, ja. Henk is lief. Ja. Die van drie, vijf, die op zijn 23ste weduwe naar ja. werd. En er zijn natuurlijk ook heel veel ja. van boeren irritant. En daarom is het ook leuk om naar te kijken. Die maar tweeling bijvoorbeeld. Echt, <laughs> is vreselijk. Maar Henk gaat winnen. Ik hoop het. Ik hoop dat hij een heel mooi meisje treft. Ook nou goed, dat gaat veel, of een, pas, veel of een pas. weer in, in september. Uh, nog even de laatste punten, Bartjam. Ja, Facebook. Trending topic. Uitgerekend vandaag. Op Twitter. Joh. Vandaag eindelijk dan die beursgang. Uber Nerd en oprichter Mark Zuckerberg mocht vandaag de Nasdaq openen. Dat deed hij vanuit het Facebook hoofdkwartier. Nou, heel spannend was het allemaal niet. We zagen wel beelden met heel veel mensen die uh, heel vrolijk waren. Maar Mark Zuckerberg drukte op een knop en toen hoorde je dit: Drie dagen feest worden. Drie, Drie dagen. Feest. Okay. Okay. Het ziet er heel goed uit. Nou, dat hoorde je, je ook... niet. Je hoorde een, <laughs> uh, een bel. Ik ga eens kijken of, uh, we die, naartoe... of we die bel nu wel kunnen laten horen als mijn systeem mee wil werken. Dat is hem. Ze hadden ook het geluid van de rinkelende kassa kunnen starten... want door de beursgang is het bedrijf in één klap ruim 100 miljard dollar waard. Nederlandse gebruikers hebben pech. Het aandeel is hier nergens te krijgen... tenzij je online gaat shoppen bij buitenlandse handelaren. Doorgewinterd het belegger Peter Paul de Vries... zegt dat we daar niet om moeten zijn. Nu groeit het heel hard. Het is natuurlijk niet voor niks dat ze deze timing kiezen. Over twee, drie jaar gaat die groei afvlakken... en dan, dan zouden ze de handen van beleggers niet meer op elkaar krijgen. Kijk, het is ook vluchtig, want het kan best zo zijn... Kijk naar huis in Nederland: dat als er een andere uh, um, facebook achtig be uh, bedrijf is of site is, dat mensen daar heel snel naartoe overstappen. Overigens, met de waarde van het aandeel sinds de introductie, net zo gesteld als mij in uh, dieet. Het is net een yo-yo. De hoop van sommigen dat het aandeel 50% meer waard zou worden op één dag, is voorlopig nog niet uh, ingelost. Het gaat de hele tijd heen en weer. Dirk kijkt op zijn telefoon: is het nog steeds zo? Ja, nou, nou? Het is maar nipt hoger. Voor 38 dan de beurs gegaan, het is nu 38,11 dollar. 11 Dollars, cent, Kortom, ze hebben net een winstje van 3 tiende procent. Maar straks is, dus is het nog 40. Het is 45, 45 geweest zelfs. Okay. Dus het gaat echt wel als een nachtkaars bijna uit. En bovendien, en dat is echt geen grapje, er waren vandaag ook nog eens computerproblemen op de beurs. Ja, nou, dat zeggen ze wel. Ja, inderdaad. Computerproblemen, websiteproblemen. Nou ja. uh, het is uh, of een hele slechte timing van die problemen. Maar waarschijnlijker dat het te maken heeft met een soort overflow van, uh, van orders. Dat het even niet aan kan. Een computer is ook maar een mens. Oh nee, dat is niet waar. Een <lacht> uh, computer lijkt soms net een mens. Wat <lacht> ja. is dat? Voor een Tijdsbouwman. U2 zanger Bono maakt het allemaal niets uit. Hij is de lachende derde. Stak een lousie 90 miljoen dollar in Facebook. Pakket is nu anderhalf miljard dollar Waard. En daarmee verslaat hij meteen Paul McCartney als de rijkste muzikant ter wereld. Wat, wat zegt de Dirk dat het nu al terug is naar 38, wat zei je, 38, 10, 20, Ja, het wordt naar de beurs gebracht. Het is, het is gewoon een soort truc natuurlijk. Je, je maakt een hype, je creëert een schaarste aan aandelen. Niet het hele bedrijf gaat naar de beurs, nee, maar een deel van de aandelen wordt naar de beurs gebracht. Dus je mag maar een heel klein deel van het bedrijf kopen. Dat gaat dan, er wordt een prijs voor verzonnen die natuurlijk veel te hoog is. Want het is echt een hele duur aandeel wat dat betreft, hoewel ja. het waard eigenlijk is. En dan kijk, de beleggers kijken allemaal naar heel ingewikkelde... Uh, um, uh, indicatoren die dan bijvoorbeeld zeggen... hoeveel winst je maakt, et cetera, et cetera. Goed, even ter vergelijking. Het aantal Apple is pak een beetje een kleine 600 dollar. Als je Apple, wat een geweldig bedrijf is... denk ik al een aantal, aantal jaren... en iedereen heeft waarschijnlijk wel iets van Apple thuis... of een ik zie hier een paar iPhones op tafel. Uh, als je dat zou waarderen volgens dezelfde... Uh, maatstappen bij Facebook nu wordt gewaardeerd... en een uh -huh. aantal Apple 2.500 dollar waard zijn. En het is maar net onder de 600. Kortom, het is gekte alom. Het grappige is dat de banken naar de beurs brengen voor 38 dollar. Het heeft vandaag 45 gestaan. Het is nu vlak voor sluiting van de beurs terug naar 38. En dat ligt ook een beetje de bodem. Want banken hebben altijd, dat is een beetje een trucje weer... Ze hebben de, de ruimte om het aandeel te stabiliseren. Dus om te zeggen, van als het, on, als het te ver wegzakt, dan kopen wij weer wat. Dan, weet je wel, dan, dan creëren zij weer wat vragen waardoor die prijzen er omhoog ja. gaan. Maar dus er is... zijn er natuurlijk nu mensen nou. die toen het op 45 stond... Ja. nu al loeraat Er zijn al mensen die zijn nat. Maar goed, dat wisten ze, dat zagen ze aankomen. Dat, dat hebben volop voor gewaarschuwd. Nee, maar stond. juist, uh, nat is niet goed, toch? Nee. Soms is het niet te bedoelen. is. Nee, ik bedoel Z met zeilen. Koffertien, kan voor tien, kan. Ik ben heel veel rijk worden, nu. Er zijn een aantal ja. mensen heel, sowieso heel rijk. Maar dan moet je dus bij die eerste uh, investeerders zijn geweest. En dat aantal, dat is 500 mensen ongeveer is dat geweest. En die zijn natuurlijk ja, nu schaamteloos rijk. En over bono gesproken. Luister, als die man dat niet morgen meteen weggeeft aan goede doelen. Ja. Dan zou ja, ik zeggen, afkopen die, is als, als, als die man, komt nog in allemaal van YouTube. Want ja, ja. dat is punt, hè. Ja, ja, ja. het punt, het hè. Die man is natuurlijk een uithangbord van uh, armoebestrijding. Van voedsel. Uh, ja, die uh, arme man 1,2 miljard in zijn maag gesplitst. Ja, dat was toch in de oude situatie. Ook al zo. Ik bedoel alsof hij hiervoor erg aan lastig was. Ik bedoel, het staat natuurlijk in geen verhouding wat die man bezit... en wat hij aan goede dingen doet. Dat was natuurlijk even onautentiek nee, nu hij, als hij, in het verleden. Hij, hij moet natuurlijk wel gewoon even de helft weggeven. Stap hij is een, een lijstje van de beldoeners alle buffert inderdaad ja. die de helft weggeven? Ik heb hem niet gezien. Dirk, ja. even, want dat is, um, als zo'n aandacht stijgt van 38 naar 45... Nee. en dan laat het dat weer terug, uh, daar verliezen dus mensen geld op. Ja. Maar zijn er ook mensen die daar geld aan verdienen? Ja, maar het is nog te vroeg. Kijk, je kunt inderdaad verdienen aan een dalende markt. Ja. Dat weten we. Maar het zijn aandelen die al we zeggen, langer verhandeld worden. Die kun je dan lenen van dus, iemand die het heeft. Maar niet, heeft op, niet en opeens een op dag? Nee, niet op, okay. nu nog niet, nee. Dus dit zijn inderdaad alleen maar, dit zijn alleen maar losers inderdaad, die op 45 hebben gekocht. Dus echt voor, voor, voor de gekke. Ja, ja, ja, ja, ja, die, die ja. maakt van vleesgooiers en gieren. Die, die, die, die zit te wachten op. He, ja, de, ja. Nee, dat klopt wel. Maar er zullen mensen uh, ongetwijfeld zometeen, als er aandelen zijn, die kunnen worden geleend. En dan kun je ze verkopen. Short heet dat in vaktermen. Ja, ja. En dan kun je speculeren op een koersdaling. Okay. Nu zijn de mensen gewoon echt gewoon nat gegaan. Opnieuw het woord excuus daarvoor, maar door het op het hoge prijs te kopen. We hebben bij editie NL vandaag bij RTL, editie NL-programma... daar heeft verslaggever Wilson Bodderijn een aandeel gekocht... die moest daar 42 dollar en nog wat voor betalen. Nou goed, bij de huidige koers van 38 is je dus al 4 dollar lichter op één aandeel. Maar goed, niemand heeft hier aandelen. En let wel nog even, het werd teruggezegd inderdaad. let op, Hive is ook al nergens meer. Weet je nog MySpace? Ja. Dat er ooit voor een half miljard zo gekocht. De notabene Rupert Murdoch. Dat is ook geen domme man, denken we dan. En dat is uiteindelijk verkocht voor, voor een paar miljoen. Maar, maar is dit, dit, dan dit, dan dit wordt echt geen, dit wordt geen fiasco, toch? Dat hoor ik is van dit is een succes voor de bestaande, voor de oude aandeelhouders. De ja. nieuwe aandeelhouders gaan waarschijnlijk alleen maar nat. Is het niet de, de, de, de nieuwe internetbubbel? Ik maar de, de... Ja, opnieuw wel, want we hebben gekken gecreëerd en we zijn daarin ja. meegegaan. En er zijn mensen kennelijk bereid geweest om 500 dollar te betalen. Dus het is een beetje absoluut een bubbel. En dat gaat de komende tijd er wel uit. Let wel, al die andere fondsen, Groupon, Zinga, LinkedIn... allemaal lager dan wat ervoor betaald is. Dus het is, het is een, de banken hebben eraan verdiend... en die hebben dus hun, hun mensen weer een beetje wat bonussen kunnen geven. Mooi allemaal voor ze, maar de klant is de dupe. Dus Griekenland kan nu uiteindelijk de, de euro... bonus zo zou zijn geld Jan. zo Griekenland kunnen ja, geven. Precies, ja, precies. Ja. We zetten er een punt achter. Uh, Bart-Jan, de volgende. Ja, dat gaat over La Donna Adrian Gaines. Die heeft alleen de zon en de maan nog over als ultieme discobollen. Er is al veel gezegd over het overlijden van Donna Summer. Met haar overlijden is de disco nu echt dood. Wat rest zijn de herinneringen? Bijvoorbeeld aan de begintijd van haar carrière. Toen trad ze veel op in Nederland. En ze moest natuurlijk rondgereden worden. Bijvoorbeeld door DJ Eddie Jansen uit Eindhoven. Hij deed dat toen. Ik had een hele mooie opgepoetste gele Fiat 128... En uh, nou, het verhaal van uh, bijna 38 jaar geleden is dat uh, ik op die zaterdagavond... volgens mij was het een zaterdag... Uh, Donna Summer heb rondgereden van Nijmegen naar Groesbeek, naar Kuik. Overal zong ze twee liedjes. The Hostage, de A-kant van de single en de B-kant van de single. En uh, hup, auto in, volgende discotheek. En hey, dat was die plaat die ze toen uh, in die discotheken deed. En hij mocht haar rondrijden, maar niemand kende haar. Dus eigenlijk was het toen helemaal niet zo bijzonder. En ze zat in Van Oogho's Disco. Maar ja, ook nog, Tussen hè. Tussen al het kotsen, bier en... Uh, ja. Ik nee, werd dood ja. gegooid met die beelden <laughs> gisteren. Er zijn er meerdere geweest die daar hun uh, waterloo <laughs> hebben gevonden. Hoor. Niet voor haar trouwens, want ze bleek uiteindelijk toch nog wel de queen of disco te zijn. Weet je waarom, dat heb ik gisteren ook al gezegd, maar dat is een leuk verhaal, waarom ze uh, Summer heet. Nee, zeg ik het nu ik... goed? Donna Summer, ja. ja. Omdat ze met een Duitser getrouwd was, Helmut Sommer. En toen dacht ze, hey, leuk, nou daar maak ik er sommer van. Want zij heette, wat, wat, ze, wat zei je nou net? Uh, La Donna Adrian Gaines. Veel La Donna. La Donna. La, dana. La dana. Ja. Yes. Zou je het maar gewoon doen? Ja. Gewoon even een stukje dansen met z'n allen. Een beetje hot stuff. Heerlijk. Want ik ben niet zo heel erg een grote Donna Summer maar liefhebber. Maar. Ach, het is toch dan wel. Ja, we gewoon doorheen. Dan dan we praten er gewoon een klein stukje ja. doorheen. Nou, ze gaat er niet zingen. Ik wil even het intro vol zoals dat hoort. Dus Donna Summer, een hot stuff. Bom lekker gitaar zo. Laat het hebben we staan. <tied> Wat zou je niet zo twee met denken? Zo'n gitaarsolo. Maar wel Eddie van Nederland deed het natuurlijk ook bij Michael Jackson. Je hoorde uh, Donna Sommer en Hot Stuff. En Dirk vertelt net tijdens de plaat... Ja, het is jammer dat je het niet even wil laten zien, Dirk. want dat je een fantastische danser bent. Kijk. En dat je de moonwalk kan. Ja. Hmm. Ah. Maar die kan, ah. toch, die kan toch iedereen? Ja, nou, dat, uh, ik kijk even naar Alberto, Denk Nee, ik zeker niet. Nee, nee, nee, nee absoluut niet. <laughs> ik heb nog niet eens ja of nee kunnen zeggen, dus Erik. Nee. Jij ja, <laughs> dan niet je We ja. hebben alleen één keer iets leuk Afrikaans gedaan samen. Dat oh, was ja. wel leuk. Ja, dat was, ja, was warm. Ja, dat was warm. Um, Donne summer. En uh, trouwens, het schijnt dat ze heeft gezegd um, dat ze, ze had longkanker. Dat dat kwam door de aanslag op het World Trade Center. Ja. Hè? Door de gifdeeltjes die... Uh, ze had ingeslikt. verder en had niks te maken met dat ze verstokte... Ze had het gaat jaren, was ze, was ze in huis gebleven met, met de rolluiken naar beneden en dergelijke. Rokend en asbest. Asbest hebben. In inladen. Ja. Maar dan lag het niet aan. Maar het is toch verdrietig. Nee, ja. niet? Ja. <laughs> nou, goed. Tot zover, dan dan Ja, inderdaad. Dan zetten er een dikke punt achter. Dan daarna. Hmm. Oranje, daar gaat het ah. ook over de komende weken. En deze week natuurlijk ook al. Ze trapte vanochtend af in Lausanne in Zwitserland... De voorbereiding voor het EK is er officieel van start gegaan. Van Marwijk doet dat in eerste instantie met 24 spelers. Er komen daar volgende week nog drie bij. De definitieve keuze moet op 29 mei gemaakt zijn. Ondertussen is de oranje koorts nog steeds niet uitgebroken. Zelfs aan tafel bij VI was het uh, ja, gewoon lauw deze week. Ik ben bang dat Duitsland de Europees kampioen wordt. Maar heb je er een beetje vertrouwen in? Heb je er een beetje, een beetje het gevoel? Nou, dat... ik zei net, je zat nog in je papieren. Ja. Ik ben bang dat Duitsland de Europees kampioen wordt. Ja, maar dat, dat, dat kan toch wel zijn dat we de eerste ronde tenminste door gaan komen en zo? Of, uh... Ik, ik vind en dat wij een fantastisch zelfstal hebben. Ik denk dat de Duitsers een beter team hebben. Geen betere spelers, maar een beter team. Ja. En ik denk dat de Spanjaarden zelfs betere spelers hebben. Maar dan komen wij. En met z'n drieën gaan we het uitvechten. En dan moet je ook een beetje de wind in de rug hebben. Ja, zo kan je het ook bekijken. Ik, uh, las, ik had een blad gekocht bij de Albert Heijn over... Het elftal, dat ben ik nu uit mijn hoofd aan het leren. en daar... wie is wie. <laughs> ja, inderdaad. Nee, maar daar, daar zeggen we toch wel echt iets van drie kenners. Ja, Duitsland is, wordt gewoon kampioen, punt. Maar dat zit al honderd jaar, dat zit toch elke keer. Ja, <laughs> uh, wie zei dat ooit? Van dat was toch de essentie de elf, van het spelletje ja, ah, Maar Bento, jij bent uh, volgens mij de enige aan het nee, hier met de enige verstand van ja, voetbal. Ze, Sorry, ze, Erik. Hebben, <laughs> ze, hebben, ze hebben een heel goed elftal. En uh, ik denk ook dat als je die drie wedstrijden, Denemarken, Duitsland, Portugal kijkt, kijk, dan hebben we het echt wel lastig. Denemarken kunnen we hebben, Duitsland. Ik denk echt dat Duitsland een beter elftal heeft. En dan krijg je Portugal. En Portugal ligt ons gewoon nooit. In de belangrijke ja, wedstrijden verliezen wil, wij ja, altijd dat altijd dat, van. Ja, maar doordat iedereen dat de hele tijd herhaalt, wordt het zo'n... Angstgekener wordt het. Ja, dat is een dat, best een moeilijke taal, hoor, Portugal. Aan de andere kant, aan de andere kant kijk, als je me uitlaat praten... dan komt Sorry, het nou. optimisme altijd richting het eind. Nee, ik heb wel aan de andere kant, we hebben nog nooit zo'n goed elftal gehad. dus ja, natuurlijk. Kijk, we, we, we kwamen tot in de finale twee jaar geleden. Die jongens die hebben twee jaar op het allerhoogste niveau gespeeld. Die zijn nu op de top van hun kunnen. Uh, 27, 28 zijn die jongens. Dat is echt, echt de leeftijd dat je het gaat maken. Ze willen heel graag. Ze balen van het verlies. Ik heb echt de indruk wel dat, uh, dat als wij die eerste ronde doorkomen... dan wordt het echt heel belangrijk dat, uh, dat, we, dat we kunnen winnen. En dat Eman Niels van Er niet bij is, dat maakt echt geen verschil. Nou ja, je, hebt even een, je had geloof ik gisteren een voetbaltoernooi. Heb ik je even een kleine peiling had, gedaan? Ja, een, een mini-onderzoekje gedaan. En ja. Ik heb dan tien mensen Gevraagd. En negen van die mensen vonden het stom dat hij er niet bij zat. Um, ik heb het ook aan mezelf gevraagd. En ik was de enige die begreep wat van Marwijk. Uh, Want waarom nou is ja. hij volstrekt onbelangrijk? Nou, omdat hij als linksback niet goed genoeg is. Hij laat zijn man lopen. En als middenvelder hebben we er al heel veel. Dan heb je er niet zoveel aan? En als je hem voorin neerzet, denk ik ja. We zijn beter op die positie. Ja, dus ik, ja, het vlees nog vis. Dus jij snapt op even niet? Nee, eigenlijk niet nou jij ja. goed. Hij speelt bij een fantastische club en hij doet het best goed. Maar, maar ja, waarschijnlijk het... een linksback probleem te hebben, heb ik mij laten vertellen. Ja, nou ja, dat, maar daar moet hij niet spelen. Dus oh, dan maar die oude Bauma of die hele jonge Willems. Groot, groot talent. Die is gewoon net, net 18 of zelf, 18... nog 17. Of... Ja, maar hij is, hij is snel, hij is, uh, hij is hard, hij heeft een, uh, een inworp als een corner. Ik, ik, ik moet het nog zien. En twee jaar geleden zeiden heel veel mensen, zou die Van der Willet op het WK wel aankunnen? Inmiddels praat niemand daar meer over. Nou ja, wie weet. Laat is het, is uh, Alexander Putner eigenlijk al afgevallen? Ja, die is, uh, die, uh, die is afgevallen. Uh, vind ik jammer. dat vind ik een... Uh, dat is een mooi spelletje. vind ik een duiveltje, hoor. Ja. Dat. Oeh. Ja. Nee, missen is dat jij straks... Uh, oh nee, ik ga, helemaal, ik ga het helemaal missen. Ja? ja? ik ga mijn boek afschrijven tegelijk. <laughs> oh. lijkt me een goede periode. Waarom gaat niet? toch overal gaat toch overal. Toch een hetzelfde. beetje anti-Nederland? Ja, helemaal niet. Ja, ja, een anti-Nederland. maar Ik denk eng. van ja, we hebben toch geen invloed op. dus er zijn genoeg mensen die juichen. Dus als daarvoor, daar heb je geen extra meerwaarde. Dus nou ja, Laatst zou zeggen van nou, dat kunnen we rustig negeren. Je kunt toch als, als, als, als daad van patriotisme gewoon één kamer oranje schilderen. In je ja, dat zou ook wel kunnen. Maar als je in een huis van één kamer woont, is dat toch wel ja, oranje. Neem een dus, dus zou zeggen van doe maar niet. Dan neem je een goudvis. Gewoon één klein dingetje. Ik zal het overwegen. <laughs> En blijven voeren. Drie ja, lang. Is, is. Even over de, over de oranje gekte, want dat zeiden ze net ook in. Uh, wat luisteren we, studio voetbal? Nou ja, mm. um, uh, dat die nog niet echt is losgebroken. We hebben het van de week in Today ook over gehad. Ik voel het ook niet echt. Jij wel, Albert als groot nou, voetbalfan? Nou, ik vind het wel interessant volgende. Nee, maar die, die is er ook nog niet. Maar dat gebeurt natuurlijk pas in die, in die week daarna. Nou, je zag het zelfs op het WK dat de eerste wedstrijd, dat je dat gevoel nog niet helemaal had. Daar moet nee, je een meer. beetje ingroeien. Ja. Ik wou het zeggen, dat kan met één wedstrijd gebeuren. En als ze die eerste wedstrijd verliezen, dan is het een dubbeltje op de kant. Of ja. dat het dan echt. Ja. de, de kan zijn dat Nederland er allemaal massaal achter zit. Maar heeft het niet staan? ook te maken met dat het gewoon nog pest weer is? En dat je dan. Dat je kunnen. moet het gevoel hebben van bier op het terras met je vrienden, ja. dat is dus niet. Ja, absoluut waar. Maar je tegen de tijd dat we tegen Duitsland spelen, is dat gevoel er echt wel hoor. Had jij nog nieuws, Bartjan? Ja, ik had wel een mooi verhaal. Het gaat over de mierenneuker. Dat ah, weer. Oh ja, dan de mierenneuker. Mierenneuker. Ja, mierenneuker, ja. Dat mogen we weer roepen. Um, want uh, zo mag je een politieagent die jou de bonslingert gewoon noemen. Een mierenneuker. Doe dat wel in de juiste context. Bijvoorbeeld omdat je echt vindt dat het een Pietje precies is. Dat uh, heeft de Hoge Raad deze week bepaald. Nou, laten we eindigen met de reactie van de politievakbond, Want die geeft meteen nog een paar andere suggesties. Ik vind gewoon dat je van een politieman moet afblijven. Zowel verbaal als non-verbaal. En waar ligt voor u de grens? Nou, die grens is heel snel getrokken. Politiemensen doen gewoon elke dag hun stinkende best. En dan gaat het niet aan om tegen een politieman mierenneuken, pannenkoek of azijnplitie te zeggen. <lacht> dat is gewoon niet te doen tegen een politieambtenaar. Pannenkoek. Albert, Albert, en lijkt de me de nou typisch. Pannenkoek. Jij roept dat wel, hè? Tegen... Nee, we. een nee, dat zou ik niet doen. Dat zou ik echt niet Weet je doen. Vanuit. Weet je wat een mooie, je hele mooie antieke is, een, Am een Amsterdamse antieke? Poppensnor. <laughs> pop <-ensnor. laughs> en die vind ik zo tof. Poppensnor. <laughs> die voegen we er aan toe. Ja. <laughs> Nou, snorretjes van me, ja. allemaal. Ja. Het was gezellig dat jullie er waren. Dank Chris Abers, dank Dirk Veenstra, dank Albertus Stegeman Bart-Jan En mijn grote vriend Erik Korton. Tot volgende week en zo meteen langs de lijn. Ja.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 Middag, kwart over twaalf. Radio 1, het nieuws van alle kanten.